10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Syrië verslechtert snel... doordat het wapengeweld toeneemt. Dat zegt hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen. Ziekenhuizen worden aangevallen, 2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen... en grote delen van het land zijn onveilig omdat er wordt gevochten. Ook voor de Syrische vluchtelingen in Libanon en Irak... schiet de hulpverlening tekort, zegt Artsen Zonder Grenzen. En door de winter wordt de situatie nog slechter. In het zuiden van Soedan is een VN-helikopter neergehaald. De vier bemanningsleden zijn omgekomen. Volgens de VN is het toestel neergeschoten door het Zuid-Soedanese regeringsleger. Maar het leger zegt dat het toestel is neergehaald door rebellen van een guerilla-beweging. De VN'ers in Zuid-Soedan adviseren de regering over vrede en veiligheid. Zuid-Soedan scheidde zich vorig jaar af van Soedan na een jarenlange bloedige oorlog. De Serious Request-actie van 3FM heeft na drie dagen 3 miljoen euro opgeleverd. En dat is bijna drie keer zoveel als vorig jaar rond deze tijd. De drie DJ's van 3FM blijven tot en met kerstavond in het glazenhuis in Enschede. om geld in te zamelen tegen kindersterfte. DJ Michiel Veenstra beloofde dat hij in het Twins zou presenteren. als er meer dan 10.000 euro werd geboden. op het verzoeknummer op Hoezepaan voor Kerstmis van de band Enorm. Uiteindelijk werd meer dan 17.000 euro geboden. Daarom presenteert Veenstraat, die uit Almelo komt, inderdaad in zijn moerstaal. Zondagavond van 10 tot 11. In de Eredivisie Voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. FC Twente won zijn uitwedstrijd tegen AZ met 3-0. Josie Eltidor, de Amerikaanse spits van AZ, speelde in de eerste helft met een rouwband om... vanwege de schietpartij op een school in de VS. Door de overwinning neemt Twente de koppositie over van PSV... dat morgenavond tegen NAC in Breda speelt. Het weer vanavond en vannacht in het noordoosten kans op ijzel en sneeuw. In de rest van het land motregen. regen. Morgen opnieuw grijs en regenachtig bij maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan Aanweven keersinformatie. Door ijzel kan het op lokale wegen in het noordoosten van het land plaatselijk verraderlijk glad zijn. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht. En een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen.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 Een leven waarin mensen zelf denken en samen verantwoordelijk zijn. Gelooft u ook meer in het leven voor de dood? Word dan voor 5 euro per maand lid van het Humanistisch Verbond. En geef ook die overtuiging een stem. Kijk op humanistischverbond.nl. Macro, alles voor een fijne kerst. Heerlijke Noorse zalmfilet per kilo, 8,95. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 met geo Lippens. Goedenavond. De wereld is nog steeds niet vergaan. Dus is het gewoon tijd voor de sport van vandaag. In de eredivisie begon vanavond het laatste competitieweekend van het jaar. En de KNVB wil protest tegen de scheidsrechter in het profvoetbal helemaal uitbannen. Alleen de aanvoerder mag de arbiter nog vragen stellen. Protesteren is voortaan taboe, ook voor trainers. In de spelregels ligt vast dat hij in de instructiezone mag komen... Om zeg maar, zijn team te instrueren, maar niet om te protesteren tegen de leiding. En nu maar afwachten of dat voornemen een kans maakt, bijvoorbeeld bij Utrecht Ajax komende zondag. Want misschien wordt het wel weer net zo'n hectische en historische wedstrijd als vorig jaar. Uiteindelijk gestand is 66. Ja, zo'n wedstrijd waarvan iedereen achteraf zegt: van, ja, daar had ik bij moeten zijn. En uh, degene die erbij waren, die prijzen zich gelukkig. Straks ook een interview met schaatster Irene Wust. Haar seizoen wordt tot nu toe geplaagd door griep. Een zwaardere griep dan dat huistuin- en keukengriepje dat de meeste mensen treft. Ja, ja, en er was ook iets zwaardere medicatie voor nodig om weer bovenop te komen. Maar goed, dat heb je soms en dat is gewoon een potte pech om het zo maar te zeggen. Bye. Maar eerst nog weer even naar Alkmaar. AZ Twente eindigde in 0-3. Frank Wilaat was de commentator, de verslaggever te plekken. Frank, was het zo'n eenvoudige avond voor Twente? Nee, het was helemaal geen eenvoudige avond voor Twente. Dat wel goed aan, aan de wedstrijd begon. Een paar kansen kreeg. Zelfs een doelpunt maakte. Maar Castanjo stond buiten spel. En werd dus terecht teruggefloten. Maar daarna kwam AZ toch beter in de wedstrijd. En dan met initiatief kreeg kansen ook. Via onder andere Maher. Die fantastisch speelde. Vooral het eerste uur. En... Uh hij maakte hem, onder andere hij uh, maakte de kans uh, uiteindelijk niet af, maar dan vlak na rust de eerste kans is voor Twente die wordt uh, onmiddellijk afgemaakt door uh, Shatley, en uh, dat betekent dat het 1-0 is voor Twente daarna gaat Twente beter voetballen maar krijgt AZ nog steeds hele goede kansen om de gelijkmaker te, te produceren door bijvoorbeeld had het eigenlijk moeten doen 1 tegen 1 tegen Bosker Hendriksen had het kunnen doen, een schot vanaf randje strafschopgebied een metertje naast en Maher, een fraaie volley, maar uh, ook hij zag zijn kans gekeerd door Bosker... En daarna was het uiteindelijk Castanjos die een kwartier voor tijd de wedstrijd besliste, 2-0 maakte. En Shatley nog een wonderschone treffer... die 3-0 en daarmee de eindstand op het bord zette. En ja, het verschil tussen AZ en Twente... is vandaag eigenlijk het probleem van AZ al het hele seizoen. Je krijgt de kansen wel, maar je maakt ze niet. En Twente, die krijgt de kansen ook en die maakt ze dan. En dat is het verschil tussen de koploper en de nummer 12. Want dat is het verschil op dit moment tussen beide ploegen op de ranglijst. Twente door die drie punten eenzaam koploper. PSV in de achtervolging, Ajax in de achtervolging, Vitesse en Feyenoord in de achtervolging op koploper Twente in dit laatste weekend. Dat is de conclusie die we kunnen trekken. Frank Wielaert was dat over de overwinning dus van FC Twente op AZ 3-0 werd het voor Twente. Straks natuurlijk, later in deze uitzending, nog de interviews. Als het aan de KNVB ligt, dan is protesteren in het profvoetbal een vervolg uitzondering. En niet langer de gewoonte. Volgens het handvest dat de bond vandaag presenteerde, mag alleen de aanvoerder nog protesteren tegen beslissingen. Andere spelers krijgen direct geel. Gijs de Jong van de KNVB ligt toe. We gaan er echt voor zorgen dat de regels die we hebben, dat we die beter gaan naleven. En dat we dus stoppen met het protesteren tegen de, tegen de leiding. Dat geldt voor spelers, dat geldt voor trainers. Uh, maar het geldt ook, hè, je ziet de gedragscode genoemd, voor bestuurders. We moeten echt op een nettere manier uh, met elkaar omgaan. Uh, om, met onze, om onze om onze. Uh, ook, maar, maar ook met elkaar, tussen clubs, om onze voorbeeldfunctie als betaald voetbal... om die op een goede manier invulling te geven. Wat mogen spelers straks dan bijvoorbeeld niet meer? Nou, ze mogen niet meer protesteren in woord en gebaar tegen de scheidsrechter. Dat wil niet zeggen dat ze niet meer met de scheidsrechter mogen praten. Maar ze mogen niet protesteren tegen beslissingen van de scheidsrechter. De aanvoerder mag dat nog wel? De aanvoerder mag met de scheidsrechter communiceren. Zo ligt het ook vast in de spelregels. Maar ook daar geldt, uh, die moet natuurlijk wel op respectvolle manier... Communiceren en het kan niet zo zijn dat hij met brede gebaren zeg maar, gaat protesteren tegen een beslissing. En een trainer mag ook niet meer protesteren tegen een beslissing van de scheidsrechter? Ook voor een trainer geldt uh, dat hij niet moet protesteren tegen een beslissing van de scheidsrechter. In de spelregels ligt vast dat hij in de instructiezone mag komen om zeg maar, zijn team te instrueren, uh, maar niet om te protesteren tegen de leiding. Eigenlijk protest. Tegen de scheidsrechter wordt gewoon bestraft. Klopt. En uh, bij spelers is dat met de gele kaart, en bij trainers is dat met de vermaning, en in tweede, tweede instantie met de uh, heenzenden. Waarom nu om deze maatregelen te nemen? Nou ja, we, hebben, we hebben natuurlijk een aantal. Uh, we hebben de afgelopen jaren veel gedaan op die sportiviteit en respect. We hebben uh, natuurlijk een uh, week of drie geleden een verschrikkelijk incident gehad uh, binnen het amateurvoetbal. Daar, komt, daar is natuurlijk veel uh, maatschappelijke verontwaringen gekomen, politieke... U voelde zich uh, ook wel verplicht om zeg maar, de regels nog eens tegen het licht te houden. Ja, maar, maar het was ook wel zeg maar, echt iets uh, waarbij iedereen van binnenuit kwam. Want zeg maar, toen wij zaten afgelopen woensdag met de vertegenwoordigers van, van de organisatie die ik net noemde... Uh, toen was iedereen ervan overtuigd ook wel dat we een nieuwe stap moeten maken. Als je het oneerbiedig zegt, zou je kunnen zeggen: het is uh, nieuwe wijn in oude zakken. Het waren al regels die bestonden. Ja, dus, zo zou je het kunnen zeggen. Tegelijkertijd geldt natuurlijk dat, uh, dat iedereen wel voelt dat er een soort van momentum is en het goed is om nu een nieuwe stap te maken. Uh, en uh, nou ja, dat we echt beter uh, de, de, de beslissingen van scheidsrechters moeten respecteren, maar ook onderling spelers elkaar moeten respecteren maar ook bestuurders onderling elkaar meer moeten respecteren. En dat we er echt als betaald voetbal een drukkelijke voorbeeldfunctie hebben. Dat zei Gijs de Jong van de KNVB tegen de verslaggever Theo Verbrugge. Spelers en trainers mogen dus niet meer protesteren. Niet in woord en gebaar. Straks een reactie van de coach van AZ, Gert-Jan Verbeek. Want de KNVB stuurt het handvest naar alle betaalde voetbalclubs. En het is de bedoeling dat van elke club de aanvoerder, de hoofdtrainer en de directeur dat handvest ondertekenen. Maar u voelde hem al, Verbeek heeft al aangekondigd dat hij dat niet gaat doen. En dat vraagt dus om uitleg. Krijgen we straks. 13 minuten over 10 inmiddels was een plaatje uit 1979. ABBA met Does Your Mother Know. Wat in tennis al enige jaren gebruikelijk is... is vanaf komend seizoen ook het geval bij het wielrennen. Het prijzengeld van mannen en vrouwen is gelijkgetrokken door de UCI. Een voorbehoudje, vooralsnog gebeurt het alleen op het WK. Marianne Vos, goedenavond. Goedenavond. Is dit een eerste stap op weg naar volledige gelijktrekking... van mannen en vrouwen in het wielrennen? Nou, dit is inderdaad een hele mooie beginstap. Vanuit de atletencommissie bij de UCI hebben we ja, daar uh, stevig op ingezet. En uh, dit is ook een maatregel die gemakkelijk te nemen valt door, uh, door de internationale wielenbond. Omdat de WK's direct onder de, ja, onder de organisatie van de UCI vallen. En het uh, is dus dat er natuurlijk meer organisaties volgen. En uh, nou ja, dit voorbeeld... Uh, ja, verder verspreid over andere wedstrijden. Ja, was het een gemakkelijke overwinning om binnen te halen? Uh, want ik neem aan, ben jij de enige vrouw trouwens in die atletencommissie? Ik weet dat Sven Nijs er onder andere in zat, maar. Ja, nou inderdaad, Sven Nijs heeft de lobby uh, mee aangeswengeld. Dus uh, de eerste WK waar het uh, gaat gebeuren is het WK in Louisville, het WK Veldrij in begin februari. Um, en ik ben niet de enige vrouw, we zitten met uh, vier vrouwen in de atletencommissie okay. atlete van. Uh, van twaalf uh, renners. Ik zeg, en schrikkelde dus, uh, de bond nog een beetje tegen, of, of, of kreeg je nog een beetje tegengeluid? Nou, eigenlijk heel weinig, want vanuit de WC wordt ook wel gezien uh, dat het belangrijk is om uh, meer gelijkheid te krijgen tussen de, de vrouwentak en de mannentak. En Van ouds uh, wordt het wielrennen toch een beetje als een mannensport gezien, uh, maar zeker ook voor het IOC is het heel belangrijk om, uh, nou ja, om. Uh, dat meer gelijk te trekken. En dit is een uh, mooie stap om uh, mee te beginnen. Op, om wat voor bedragen gaat het eigenlijk? Hè? Wat, wat krijg je bijvoorbeeld op het moment dat je wereldkampioen wordt straks? Uh, nou, goed. Uh, daar ben ik totaal niet van op de hoogte. Maar volgens mij ging het uh, tien keer over de kop. Tien keer over Dat is de moeite waard. Uh, ja, zo ongeveer, ja, ja. En hoe gaat dat? Moet dat geld dan ook weer verdeeld worden onder de ploeggenoten... zoals het in het verleden bij de mannen ook wel gebeurde? Nou, dat is het. helemaal aan de renner of aan de bond of uh, aan wie dan ook. In principe keert de organisatie of de UCI gewoon uit. En bij WK's is dat natuurlijk niet een, uh, niet een bedrag uh, wat het verschil maakt. Maar voor de andere organisaties is dat wel. En daarom begint de UCI ook bij de wereldkampioenschappen. Omdat daar niet zo ontzettend drukt op het budget. Ja. Maar uh, ja, omdat andere organisaties dan uh, van schrik misschien meteen afhaken. Maar ja, het is natuurlijk wel een eerste aanzet. Ja, want wat denk je aan andere organisaties? De klassiekers bijvoorbeeld. Er zijn nogal wat klassiekers die zowel bij de mannen als bij de vrouwen worden gereden? Ja, ja nou kijk. Er zijn wel wedstrijden internationaal die dit zelf al doen. Die dit uit eigen beweging al doen. En juist ook daarmee een, ja, een mooi deelnemersveld weten te trekken. Uh, vooral eigenlijk over de plas. Dus het gebeurt heel veel in Amerika en in Australië. Maar Europa loopt op dit gebied nog een klein beetje achter. En dat heeft toch wel te maken met het uh, traditionele beeld... Uh, ...wielrennen als denk ja. Ik trok net de vergelijking hè, met het tennis... ...waar het inmiddels ook gebeurd is op uh, bepaalde toernooien... ...waar de prijzen gelden gelijk getrokken zijn. Daar kreeg je wel meteen kritiek... ...met name van de topspelers bij de mannen. Die zeiden van ja, maar wij moeten er veel harder voor werken. Um, nou ja, goed dan... Uh moeten ze maar eens even kijken wat, wat wij er dan voor doen. Kijk, dat is, uh, uiteindelijk is de hoeveelheid arbeid, denk ik, gelijk. En natuurlijk uh, zijn we fysiek, zitten we anders in elkaar. En uh, kun je zelfs zeggen dat het misschien uh, op sommige vlakken zelfs een, een beetje een andere sport is. Maar uiteindelijk gaat de, de arbeid er ook gewoon in zitten. En is de sport ook gewoon topsport. Ja, want op het moment dat er geroepen wordt, de concurrentie is bij de vrouwen misschien wel een stuk minder dan bij de mannen. Wat zeg jij dan? denk ik dat dit juist een mooie stap is om professioneler te worden en uh, om de sport breder te kunnen maken. Zodat dus niet alleen de top heel goed is, maar dat de subtop ook de aansluiting kan maken. En alleen als we onszelf uh, op deze manier serieus nemen... Dan nou zullen we ook door de buitenwereld serieus gaan worden, denk ik. Zeg, er is nog meer goed nieuws vandaag gekomen over vrouwensport. Uh, want de Italiaanse wielerfederatie heeft duidelijk gemaakt... dat wat hun betreft de Giro Donne, uh, de Giro voor vrouwen dus... dat die gewoon doorgaat volgend jaar. Die, die, die leek zwaar onder druk te staan. Uh, die kun je dus voor de derde keer gaan winnen, Nou, het is heel mooi dat die wedstrijd gered is. Het is uh, onze enige uh, absoluut grote ronde die nog op de kalender stond. En, uh, en ja, Natuurlijk zijn we de lobby gestart voor de Tour de France, maar tot dusver was alleen de dieren En het zou heel zonde zijn geweest dat die, uh, die verdween. En de organisatie had zich teruggetrokken, maar de Italiaanse bond is erop ingesprongen. En die staan nu garant voor de organisatie. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is heel mooi. En uh, nou ja, ik ga er weer uh, tegenaan in jullie. Ja, eerst eventjes een uh, winterveld rijden. Uh, komende zondag, hè? dan gaat het weer beginnen voor jou. hè? Namen, wereldbeker. Ja, inderdaad. Dat gaat weer uh, sinds vier weken weer mijn eerste cross worden. Succes daar. Marianne Vos was Hartstikke dat. Dank. En uh, voor Irene Wust, uh, andere topsportvrouw... Uh, daar zit er geen uitgebreid kerstdiner in of familiebezoek de komende week. Want een belangrijke periode in het schaatsseizoen staat namelijk voor de deur. Over acht dagen is het NK allround, een week later gevolgd door het NK Sprint. En wie in die toernooien de boot mist, mist ook meteen deel 2 van het seizoen. Wust had een slechte start van het schaatsseizoen. Tijdens de eerste World Cup weekend, ruim een maand geleden, moest ze ziek van het ijs. En sindsdien reed ze geen officiële wedstrijden meer. Dat beviel me slecht. En, uh, maar goed, uh, als je, je bent kun je, niet, gewoon, kun je gewoon niet anders. Ik had een uh, zware infectie uh, aan mijn bovenste luchtwegen. Uh, maar uh, ja, eerst de uitzieken, daarna uh, hard getraind en uh, beter worden. En, uh, ik heb uh, twee keer tien dagen kamp gehad. Eerst tien dagen in Insel, toen weer drie dagen thuis. En ik ben nu gisteren teruggekomen van uh, tien dagen Colorbo. Um, ja, het staat er weer goed voor. Het gaat weer lekker. Um, ik, heb, uh, weer, uh, een, ik kwam natuurlijk al uh, van ver en ik moest natuurlijk wel uh, wat achterstand inhalen. Maar ik heb het idee dat ik wel weer uh, op de rit ben en dat het, uh, dat het weer goed gaat. En dat het ook weer de, de goede kant op gaat. Dit was uh, zwaarder dan de huistuin en keukengriep die half Nederland heeft gehad, als ik het zo hoor. Ja, ja en er was ook iets zwaardere medicatie voor nodig om weer bovenop te komen. Maar goed, uh, dat, uh, dat heb je soms en dat is, uh, ja, het is gewoon een botte pech om het zo maar te zeggen. en uh, ja Van de andere kant is het goed dat ik niet mee doorgeschaast ben, want dan... Uh, ja, dat heb ik natuurlijk in het verleden ook al vaak genoeg gedaan. En dan is eigenlijk een heel seizoen verloren. En nu, uh, ja, nu hoop ik toch wel dat ik uh, op tijd in de rem heb getrokken. En uh, ja, dat ik nu gewoon van de tweede helft van het seizoen gewoon een heel mooi seizoen kan maken. En dan, uh, ja, daar worden de prijzen verdeeld. Dus dan hoeft er in principe niks verloren te zijn. Kijk je trouwens dan naar die wedstrijden? Of uh, heb je je er helemaal voor afgesloten? Nou, je krijgt links en rechts al wat mee. Maar ik heb niet... Uh, het deed me best wel uh, zeer om het te zien, want uh, ja, goed, normaal gesproken hoor ik daar gewoon te schaatsen en hoor ik daar mee te doen uh, om de um, uh, World Cup overwinningen. En ja, dan is het best wel uh, zuur dat je dan uh, thuis zit en dat je niet mee kan doen. En uh, ja, ik krijg je het wel mee en ik heb mijn ploeggenoten wel gevolgd, maar het is niet van, uh, goh, ik ga er eens even goed voor zitten op de bank. Het is meer, uh, ik doe mijn ding en ja, je hoort het wel, of je ziet het wel, je leest het wel. En, ja, goed, het is niet. Uh, het gaf ook alweer aan dat ik het nog lang niet klaar ben om te stoppen... want uh, ik wil nog veel te graag uh, zelf ajoerd uh, rijden. Te beginnen met dit NK, uh, waar je eigenlijk, te noemen, je rentree maakt... want de laatste twee seizoenen deed je, deed je niet mee uh, aan het uh, Nederlandse kampioenschap. Er hangt veel vanaf. Eigenlijk qua allrounder alles voor deel 2 van het seizoen. Uh, niemand is meer beschermd. Wat vind je van die nieuwere opzet dat er echt zonder uh, aanwijsplaatsen en dergelijke wordt gewerkt? Ja, in principe natuurlijk wel heel eerlijk en, uh, en ook wel weer goed... Wel vraag me af en toe af, net zoals enkele afstanden haal je ook beschermde status eraf, ja, het gaat meestal maar om een paar namen dat je die wel kan beschermen, maar ja, we hebben nu het NK Rond en het is weer mijn eerste NK Rond sinds 2009, Zolang heb ik geen NK Rond gereden, dus het is ook wel weer leuk om een NK Rond te rijden en ook wel leuk om een NK Rond te rijden wat het er doet, want er zijn natuurlijk elk jaar wel een NK Rond geweest, maar dan was het na het EK en ja, dan ga je niet een volledige vierkamp rijden als, het, als je er niks te winnen behalen valt, dus, um, Nee, het is, uh, het is gewoon uh, ja, vier afstand heel goed rijden. En het is gewoon spannend en belangrijk en uh, ook wel weer heel erg leuk. En daarna die selectiewedstrijd voor de 1500 en het enker sprint. Ja, ook, want ik moet me selecteren opnieuw uh, voor alles. Dus ook voor de 1000, Dus ja, ook een Enkel sprint. Dus ik krijg het druk, maar wel leuk. Uh, te druk. Nee, ik denk dat het wel goed is. Ik bedoel, ik heb zoveel wedstrijden gemist in het voorseizoen. Ik denk dat het wel goed is om nu, uh, nu even wat belangrijke wedstrijden te pakken, die prikkel te pakken en, uh, en weer een beetje in het ritme te komen. Dus ik denk dat het uh, helemaal niet verkeerd is om zoveel wedstrijden te rijden nu. Marit Leenstra, de kampioenen, Nederlands kampioen van het laatste seizoen, doet niet mee. Richt zich meer op de middellange afstanden en het NK sprint daardoor. Vind je dat jammer? Natuurlijk ja, is het jammer. Ik bedoel, uh, ja goed, je wil graag dat er veel concurrentie aan de start staat. En, uh, en concurrentie van hoog niveau. En, uh, maar goed, ja, Margaret maakt bewuste keuze om, uh, om uh, niet meer te ronden en uh, voor de sprint en middellange afstanden kiezen. En ik denk dat het ook keuzes uh, richting Sochi. En uh, ja, goed. Uh, ja nou, ga je er ook wel eens naar. Beetje, of, of je zal erover nadenken? Maar... Nee, nee, bij mij past de ronde echt prima in mijn Olympische ambities. mijn Olympische ambities zijn de 1503 kilometer en de ploegachtervolging. Ja, dan moet je sowieso al round trainen. En uh, ja, dan past het ronde er ideaal in. Dus, uh, ja, en bovendien vind ik er niks mooier dan de Dus um, ja, het zou het nog mooier maken als de ook Olympisch zou worden. Maar ja, dat is iets voor later. Over Leenstra gesproken. Uh, er stond vandaag een verhaal in het Algemeen Dagblad... waarin uh, Jan van Veen ook zegt... als op 1 januari er nog geen sponsor is, ja, dan houdt het eigenlijk op. Dan kan het niet verder zo. Uh, zou het een optie zijn om haar in ieder geval weer met jou bijvoorbeeld mee te laten trainen? Haar, zij en Lotte van Beek bijvoorbeeld. Om op die manier een soort redding te zijn ook? Geen idee. Kijk, dat, dat is niet aan mij. Dat is aan Marit en Lotte, wat die hun willen en hoe hun het willen invullen. En uh, ja, weet je, daar, daar uh, natuurlijk, uh, als ze bij me aankloppen of ze mogen trainen, natuurlijk uh, graag leuk, altijd goed. Om uh, meer mensen te hebben die uh, samen mee te trainen op hoog niveau. Maar uh, ja, goed, uh, da, ja, daar kan ik niet voor hun invullen. Dus, um, ik hoop ook voor hun en voor het hele schaatsen... dat ze wel voor 1 januari nog die sponsor krijgen. Ja, raar is dat eigenlijk, hè? Ja, heel bijzonder. Zeker als je ziet wat die ploeg heeft gepresteerd in het voorseizoen... en hoeveel overwinningen ze hebben behaald. Dan, dan is het heel raar dat er geen sponsor op staat. En ja, ook wel een beetje ongeloofwaardig eigenlijk. Jan van Veen, goedenavond. Goedenavond. Uh, ongeloofwaardig, zei je net... over dat feit dat jij nog steeds geen sponsor hebt gevonden. Uh, ja, voel je dat zelf ook zo? Nou, ik ben wel een aan te wennen, hoor. Nee. Dat ik gewoon vooruit blijft. Maar uh, ja, het is heel wat Irene zegt. Uh, na zo'n voorseizoen uh, hoop je toch dat er een, uh, een partij gaat aanhaken. En uh, dat is toch op niet gebeurd. En dat is natuurlijk best jammer. Ja, want de deadline nadert, hè? Ja, de deadline. Kijk, uh, wat ik gezegd heb, is dat ik uh, toch een beetje uh, rond het NK-round een klein beetje zicht wil hebben uh, ja, dat we het allemaal de goede kant op gaan. Dus het datum heel stellig, 1 januari, geen voor en we stoppen. We dat is niet, niet helemaal gezegd, maar uh, ja, je wilt wel een beetje richting hebben... dat we toch uh, met deze ploeg door kunnen. Ja, want nog even over de interesse. Hè? Want uh, op het moment dat je de website van jullie uh, ploeg aanklikt... dan staat er gewoon echt heel simpel ook, ook een formulier op... van uh, eventuele sponsors die geïnteresseerd zijn. Neem contact met ons op. Uh, is ja. er interesse? Nou, er is zeker interesse geweest. en We zijn nu nog in gesprek met een aantal partijen. Maar goed, ik wil niet te zeggen of dat werkelijk gaat lukken. Mm. Kijk, we hebben gewoon een hele bijzondere, bijzondere uh, groep mensen bij elkaar die uh, buitengewoon potentie hebben om, uh, ja, om, om ook volgend jaar in, in, in richting de Spelen mooie dingen te doen. En, uh, ik heb altijd de hoop en het geloof gehad uh, dat daar een partij op, uh, dat daar een sponsor uh, gebaseerd in is. En dat heb ik nog steeds. Alleen, ja, het valt wel een beetje langer dan 5-12. Ja, want heb jij enig inzicht, waarom lukt het nou niet? Ik bedoel, er was in het verleden, toen Jacques Ori op zoek was naar een sponsor, werd er ook wel eens gezegd, ja, ze vragen te veel. Um, kan me dat haast niet voorstellen nou, dat kijk, dat ik... bij jullie het geval is? Nou, wij vragen waarschijnlijk minder, maar we zien wel in dat het nu uh, niet een kwestie is van uh, direct over geld te praten. Het is belangrijk dat We eerst maar eens met de partij aan tafel komen en, uh, ja, en, en dan uh, ons beide, beide uh, in, in, wat wij willen, met elkaar bespreken en dan kijken of we eruit komen. Ja, want gebrek aan succes, dat is in ieder geval geen argument, hè? Nee, zeker niet. En uh, ja, dat, dat wordt op een gegeven moment ook een beetje een knikpunt. Dat je met z'n allen toch uh, toewerkt naar de NK. En uh, ook de wereldbeetje van, nou, we hebben we natuurlijk buitengewoon een hoog, hoog niveau laten zien. Hoop je dat de basis daarvan mensen aanhaken. En als het dan, dan toch een beetje uitblijft, uh, ja, dan... dan uh ja Dan moet je op een gegeven moment ook zeggen, van, ja, hoe, hoe gaan we verder? Ja. Hoe kunnen we verder? Dan gaf je net wel min of meer aan van, oké, okay, die deadline die ik heb genoemd van... Uh, als er met de kerst niks is, als er per 1 januari niks is, dan, dan stopt het. Dat is misschien niet helemaal zo. Heb je ook een beetje ja, bewuste knuppel in het honderok gegooid? Van, dan moet nou maar eens wat gebeuren. Nou, het is natuurlijk wel zo dat je, dat je straks bijna een half jaar lang de ploeg bent die geen sponsor heeft. En... Uh... Ja, het gaat natuurlijk best aardig. En dan kunnen misschien mensen denken van oh god, uh, jullie nog geen sponsor nodig, want het gaat fantastisch. Maar uh, ja, bijna ieder raak een spaarzing er gewoon op. En uh, op het moment dat je een bepaald programma draait, draaien, dan hoort er gewoon, uh, ja, daar hoort gewoon een, een bepaald bedrag bij, een bepaald budget bij. En, en zonder dat geld kan je gewoon je programma niet draaien. Mm. En uh, dat ging een klein beetje, ja, dat gebeurt een klein beetje, en dan ga je in kwaliteit gewoon naar achteren. En uh, dat, dat zou gewoon zonde zijn. Ja. En, uh, dus het is geen optie om het seizoen af te maken op eigen kracht? Nou, dat wordt wel heel lastig hoor. Kijk, het probleem is dat je natuurlijk niks verdient. Maar je hebt een begeleidingsteam met een arts, met een visio, met een krachttrainer. En ja, als daar gewoon op een gegeven moment niks verdiend wordt, dan moeten mensen ook keuzes maken. En Dus je gaat in je begeleiding, in je begeleiding ga je achteruit. En dan ga je schaatsen gewoon merken. En dat is niet wat ik wil. Ja. Want Irene Wüst bijvoorbeeld, hè, een van de andere toppers uit een van de andere ploegen... die zegt dan bijvoorbeeld, ja natuurlijk uh, kan Marit Leenstra, Lotte van Beek... die kan natuurlijk wel met mij, met ons mee trainen. Maar goed, die heeft natuurlijk ook geen oplossing. Maar is dat een optie? Nou ja, kijk, je moet op een gegeven moment natuurlijk wel kijken wat best, best voor de straat is. En ze hebben allereerst uh, ja, zelf gekozen wat voor hun uh, de beste route is. En dat is, dat is uh, met hoe we nu aan het werk zijn. Uh, met, met de hoop dat daar gewoon een sponsor op een gegeven moment zich aandient. En als die sponsor eruit blijft, uitblijft, ja, dan uh, moet je toch een, keer, toch een keer gaan kijken naar, naar plan B. Ja, bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld niemand top kan top zich voorstellen, Jan, dat uh, Koen Verwij, Marit Leenstra, Lotte van Beek de tweede helft van dit seizoen gewoon aan de kant zitten. Nee, nee, goed, dat zal niet gebeuren. Dus het gaat, Alleen, uh, ja, ze lopen bij de vaten. Alleen, ja, ze willen het natuurlijk liefst uh, in deze setting doen. En, uh, en iedereen zei, ik, ik ook. Ik bedoel. Uh, uh, daar zijn we vanaf, vanaf mei uh, ons de best voor gedaan. En het zou erg, erg uh, spijtig zijn als we toch uh, ja, door uh, de van de gewoon om te vallen. Oké, okay, Jan. Nu we vandaag weten dat de wereld gewoon doordraait, je hebt nog tien dagen. Ja. Ja, nee. De, de wereld vergaat niet hoor. Zeker niet. Jan van Veen was dat. Dankjewel. Dag. Het bestaat niet, R.E.M. at it's the end of the world. We hoorden eerder in de uitzending al Gijs de Jong van de KNVB... over het handvest respect dat protesteren tegen de scheidsrechter moet uitbannen. Het is de bedoeling dat van elke betaald voetbalclub... de directeur, de aanvoerder en de hoofdtrainer dat handvest ondertekenen. Gert-Jan van Beek, de coach van AZ, had al aangekondigd dat hij dat niet zal doen. Hij legde na de wedstrijd tegen FC Twente uit waarom. Er zijn regels, die moet je alleen gewoon nakomen... En we zijn weer compromissen, compromissen aan het sluiten, ook in die, in, in die regels. Want je mag dan wel functioneel commentaar leveren. Ja, dan krijg je altijd weer de discussie, wat is functioneel? Je moet gewoon geen commentaar leveren. Als je een commentaar krijgt, dan ga je maar op de tribune zitten. En, en dat is met spelers ook zo. In andere sporten is het hartstikke duidelijk. Ik heb gisteren ook het voorbeeld al aangegeven, directstraf is ook veel beter. Dus ga een kwartier lang, in plaats van de gele kaart te geven, een kwartier lang met, met team aanvoetballen. strafbankje. Zeker bij de amateurs, maar ook in betaald voetbal. Waarom, waarom gaan we niet wat, wat, wat verder? Als, want direct straffen helpt meestal het beste. Nou ja, en, en, en daarin heb ik mij verwonderd over een, een, een, een, een stuk in de VI van, van Bert van Oostveen. Ja, dan hebben we het over respect met elkaar. Dan moeten we een, een manifest moeten betekenen. En de, de hoogste baas, een eigen persoon, die, die, die klapt even uit de school... en die geeft het verhaal ik een trap naar. Nou, dat is, dat is een goed voorbeeld. Uh, wat, wat moet ik me daar nou bij denken? Wie gaat nou... Uh, ik ben benieuwd of Bert van Oostveen ook dat manifest uh, moet tekenen en gaat tekenen. En wie straft dan Bert van Oostveen? Ja, en hetzelfde is met, met Van Praag, die laatste heeft uitgehaald. naar nou, Michel Fonk, op, op, op eigen titel. Maar hij moet zich realiseren dat hij een functie heeft binnen de KVB. Nou, dat is respectloos. Er wordt gevraagd aanvoerder, directeur en hoofdtrainer uh, om te tekenen. Ik teken niet. Want ik ben het er, er niet mee eens. En als ik er eigenlijk niet mee eens ben, teken ik er niet voor. Weet je, daar, als je niet tekent, wat, wat is daar een gevolg van? Is dat duidelijk geworden? D dat kan toch niks geen gevolg hebben? Ik ben, we leven toch in een vrij land, in een democratisch land. Ik ga dan niet iets tekenen waar ik het niet mee eens ben? Dat, dat, zou, dat zal helemaal vrij worden. Dat is, dat, daar kan nooit geen sanctie op staan. Je bent het daar met elkaar over eens of je bent het daar niet met over eens. Nou, ik ben het daar niet over eens. Dus ik, ik voldoen aan alle eisen die, die de KVB stelt ten aanzien van mijn vak uitoefenen. En uh, uh, ik ben akkoord gegaan met het sanctioneren van eventuele overtredingen die ik maak. Want dan, anders moet je niet bij de lid zijn van de KVB en kun je je vak niet uitoefenen. Dus ik ga dit manifest niet tekenen, nee. Is het dan denkbaar dat jouw aanvoerder en jouw directeur wel tekenen en jij niet? Uh, hebben jullie daarover gehad? Nee, ik heb het daar niet over gehad. Uh, want het is vandaag pas bekend geworden. En ik heb, vandaag heb ik mij voorbereid op deze wedstrijd... Maar, uh, ook mijn directeur en mijn aanvoerder kunnen mij niet dwingen om te tekenen. En ik zal ook zeker mijn aanvoerder niet dwingen om te tekenen. Dat zei Gert-Jan van Beek na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente tegen Jeroen Elshoff. Uh, AZ verloor die wedstrijd trouwens met 3-0. Onder meer door twee goals van Nasser Chatli. Hij was bij Twente dus de belangrijkste man. Jeroen Elshoff sprak met hem. Je kijkt vrij serieus voor iemand die uh, eigenlijk de wedstrijd heeft beslist. En nog met een wonderschone goal ook. Ja, het is wel leuk voor mij dat ik twee goals maak, maar het is belangrijk dat we vanavond hebben gewonnen. Het was belangrijk dat we hier drie punten halen. Het is lang geleden voor Twente, deze uitwedstrijd. Maar we hebben vanavond met lef gespeeld en we verdienen vanavond om te winnen. Ja, dat zeg je heel overtuigend. Toch is er een grote fase in de wedstrijd, zeker in de eerste half, dat jullie het volgens mij hartstikke moeilijk hebben. Klopt. Het begin van de wedstrijd was voor ons eigenlijk een paar kansen gecreëerd En toen hadden we die controle een beetje verloren. AZ speelt goede voetbal, we wisten het wel. We wilden zoveel mogelijk druk zetten op hun elf. gebeurt goed in de eerste elf, maar daarna zakken we een beetje weg. En toen is was weer fel begonnen en we hebben snel gescoord. Jullie hebben dit seizoen acht keer, nu negen keer de nul gehouden. Is dat dan, als je wordt teruggedrongen, iets waar je heel erg goed op kan leunen? Ja, ik, ik heb altijd gezegd dat onze kracht is uh, uh, onze verdediging te werken. En uh, daarna we kunnen we altijd uh, goalscoren. Uh, we scoren altijd een goal in de wedstrijd. Dat is onze stabiliteit. Ja, want op het moment dat jullie het spel niet echt maken... Uh, ja, verander je in een soort counterploegen. En dat kunnen jullie ook heel goed. Ja, klopt. Maar we, kijk, we spelen, niet, uh, we spelen niet thuis. We spelen uit. Uh, we weten dat als het sterk is thuis... We hebben, we hebben gescoord, het was 1-0, dus we moeten ook uh, uh, slim spelen uh, en compact blijven. Dat we hebben we gedaan met z'n allen verdedigen, want we stonden 1-0 voor. En daarna we hebben we hebben de goede moment ge, op de, zitten wachten en uh, we hebben ook gescoord. Jullie hebben wel een beetje geluk toch, dat zij kansen missen op, op 0-1? Ja, klopt. Uh, ze hebben goe, twee goede kansen, geloof ik, op, uh, om uh, gelijk te, gelijk te, te komen... Maar... Ja, dat is niet, dat is niet geluk. Uh, een goede job van Sander, hij komt uh, snel uit. En, uh, ja, dat is moeilijk voor een spits. Nu is er wel kritiek geweest op jullie, maar jullie gaan toch als in ieder geval medekoploper uh, de winterstop in. Wat voor gevoel geeft dat? Uh, lekker gevoel. Uh, ik denk dat we goed uh, eerste half van het seizoen hebben gespeeld. Uh, zeker gezien uh, veel blessure in onze ploeg. Uh, we waren denk ik, op een gegeven moment acht spelers geblesseerd. Uh, we hebben toch een breed selectie, maar uh, was, uh, we hebben toch goed opgevangen. We hebben niet veel wedstrijden weggegeven. Dus uh, dat was onze, onze sterke punt. En nu iedereen is iedereen fit en uh, dat is weer lekker om, uh, om te winnen. Nasser Chudley was dat de grote man dus bij FC Twente dat met 3-0 won bij AZ. Dan gaan we naar FC Utrecht. Dat treft zondag aardsrivaal Ajax in de eigen gewaard. Als het aan de Utrecht supporters ligt, dan wordt er net zo'n stunt uitgehaald als vorig seizoen. Toen werd Ajax in een zinderende partij met 6-4 aan de kant gezet. Verslaggever Ragnar Niemeyer keek naar de training en probeerde uit te vinden hoe de wedstrijd tegen Ajax leeft bij de spelers. Het is geen geheim dat spelers tegenwoordig sneller van club wisselen dan u en ik bijna van onderbroek. En dus zien we maar weinig spelers in de basis Komen de zondag die vorig jaar van de partij waren in de legendarische 6-4. En de er bijna tussen, dan gaat hij naar Kali en Kali maakt een goal! Oh, oh, oh, Kali, Kali, Kali, wat een fantastisch doelpunt. Bij Utrecht vermoedelijk vier man en bij Ajax vijf. Kali en de Kogel waren vorig seizoen invallers bij Utrecht... maar zullen nu spelen vanaf het begin, zo lijkt het. Kali, dat is geen verrassing. Ja, ja. als het goed is, uh, spel ik gewoon. De Kogel, daarvoor geldt dat wel. Ja, zeker. Als je kijkt, en, uh, ja, zonder Hesjes, die, dat is meestal het basisteam. Dus uh, als je kijkt, ga ik spelen, ja. Ik sta, ik ben er klaar voor. Dus. Ja, het is een orkaan van geluid werkelijk. Weer, weer, en maakt nu einde aan deze wedstrijd. Weer wint Ajax niet bij Utrecht. En wat een wedstrijd hebben we gezien. Het uiteindelijk, de uiteindelijke stand is 16. Ja, zo'n wedstrijd waarvan iedereen achteraf zegt van ja, daar had ik bij moeten zijn. En uh, degene die erbij waren, die prijzen ze gelukkig. Uh, ja, ook iedereen in het stadion had een heel onwerkelijk gevoel van uh, uh, ja, in het begin leek Ajax uh, makkelijk te gaan winnen. En, en ineens een enorm foutenfestival. En, uh, de ene naar de andere goal. En ja, dan 6-4. Dat uh, had je kunnen spelen in de toto. Dan was je rijkman geweest uh, nu. Dat is de stem van Art Schouten. Hij volgt alle wedstrijden van FC Utrecht al jarenlang voor het Utrechts Nieuwsblad. En ook hij had wel in de gaten dat er iets extra's werd gebracht door de spelers. Dat er heel wat los kwam. Ja, en, uh, utrecht Ajax is natuurlijk uit, uh, uit de ervaring een wedstrijd waar je het eigenlijk helemaal nooit weet. Uh, zeker wat Utrecht betreft. Uh, de, dan komen er aparte dingen los uh, in, in de stad en in, uh, bij de club. Je dus jij verwacht altijd wel iets speciaals, maar dit was wel extra speciaal. En uh, ja, zeker omdat Utrecht toen ook in de periode speelde, dat het allemaal niet zo goed ging. En dat de positie van Wouters wel een beetje onder druk stond. En uh, ja, dat was een hele welkome 6-4 ook voor hem uh, toen. Als jonge jochie was het natuurlijk heel mooi. Hij verkocht het stadion. En uh, ja, daar kijk je toe en uh, mag je dan nog invallen. En dan uh, zie je heel veel goals vallen en dan mag je nog de 6-4 maken. Ja, dat was fantastisch. Het is wel grappig dat je zegt als jong jochie, want ja, we zijn een jaar verder en dat zeg je niet meer over jezelf. Je bent nu een, een van de pijlers. Ja, ik speel nu elke week en natuurlijk, uh, ja, uh, mensen verwachten nu veel van me en uh, ja, dat is terecht. En ik doe elke week mijn best voor FC terug en uh, verder zie ik wel. O, tegen Ajax, ja nee, dat is de mooiste wedstrijd die ik misschien tot nu wel heb meegemaakt. Dus voor de supporters leeft het natuurlijk deze wedstrijd. En ja, die 6-4 het alles in. Dus veel goals, passie, strijd, alles eigenlijk. Dus dat was wel een van de mooiere wedstrijden die ik heb meegemaakt. Leon de Kogel, die nog niet zo lang geleden volledig leek afgeschreven bij Utrecht. Maar zich opvallend wist op te richten met belangrijke doelpunten in de afgelopen weken. Wat Doelpunt. Doelpunt is daar van de invaller. Leon de Kogel, na heel slecht uitverdedigen is het... Ja, ik ben gebaseerd geraakt en toen een beetje uit de picture geraakt eigenlijk, zeg maar. Welke periode hebben we het erover? Uh, ja, begin van het seizoen ging het goed, zat ik erbij. En toen, ja, toen was het een beetje naar beneden allemaal gegaan. En uh, zat ik er niet meer bij, heb ik hem bij het tweede nog een paar wedstrijden gemist. Hebben jullie wel eens met de pet nagegooid? Nou, met de pet naar gooien wil ik ook weer niet zeggen. Maar, uh, ja. Zij er dan wel eens van die verhalen door van die kogel die moeten wat meer voor gaan en zo? Ja, weet ik. Ja, een beetje schop onder mijn kont gekregen eigenlijk van de trainers, zeggen ze dan. Maar ja, die heb ik zeker gehad en die is wat door, tot me doorgedrongen en uh, ja, daar ben ik nu mee bezig. Want wat geeft dan de doorslag dat je bij jezelf denkt, van, ja, ik moet het anders aanpakken of ik moet er meer voor doen of meer geven of, of anders geven. Als je merkt dat je echt een beetje achterop raakt, dat je er niet meer bij zit. Dat je, ja, je wedstrijd in tweede vind ik nog niet zo'n groot probleem, maar dat je daar zelfs niet, uh, niet speelt en op de trainingen, dan, ja, dan ga je toch bij jezelf te raden van wat, wat nu? Ja, toen ben ik toch die knop omgezet van nu moet ik er toch echt voor gaan. En, uh, ja, dat heb ik ook beloond in uh, waarschijnlijk contractverlening. Dus... Anouar Kali zien we het hele jaar al in het shirt van Utrecht in de basis. Ja, na, na, drie, na drie of vier wedstrijden dacht ik van uh, ja, ik blijf wel spelen nu. Want uh, ik denk uh, bij de naak, naak uit begon ik en uh, sindsdien ben ik niet meer uit de elftal uh, gekomen. Dus uh, ja, na drie wedstrijden dacht ik wel van... Uh, we hebben nu een baas spelen. Mogen we verwachten zondag, wat, wat gaat er om gebeuren? Nou, ik hoop gewoon dat we gewoon onze eigen spel spelen zoals we altijd doen. En, uh, gewoon uh, goed voetballen, gewoon geduld hebben. Niet snel lange ballen hanteren, maar gewoon uh, ons eigen spel spelen. Dus we gaan niet aanpassen of iets anders. Dus, uh... ja, het mooie is dat het meteen winterstop is. Dus jullie kunnen het ook meteen lekker laat maken. Ja, klopt. Uh, ik ga dag daarna wel vakantie. Maar uh, ik denk uh, als we drie punten in Utrecht houden, dat we, dat we het heel laat gaan maken. Ja. They roll their eyes and throw their dice, a smiling face. The game is on. Tim Knol met zijn nieuwe single May Take Long. Feyenoord sluit het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Ondanks het vertrek van spelers als Gwidetti, El Amadi, Bakal en Vlaar... is de ploeg er niet zwakker op geworden. Door de juiste aankopen zie bijvoorbeeld Pelle... en de eigen jeugd is Feyenoord terug aan de Nederlandse top. Een van die jonge talenten is Bruno Martins Indy. Hij kijkt met Joep Scheuder terug op 2012. 2012, uh, mooi jaar geweest. Ehm... Um... Ja, met, uh, met veel uh, succes en uh, ja, vooral een hele mooie uh, gebeurtenissen in mijn leven. Ook thuis, hè? Ja, zeker. Ik heb een dochter. Uh, het mooiste is overkomen en uh, ik heb een uh, goede vriendin. Maar ik heb een, uh, ik heb een uh, hele goede gezin en een uh, goede tijdsituatie. Dus is dat belangrijk? Het belangrijkste wat er is, denk ik. Ik uh, kan mezelf zijn uh, thuis. Maar, uh, ja, mijn vriendin kan ook uh, zichzelf zijn. En, uh, we, uh, we willen gewoon goede ouders zijn. Dus. Je bent pas twintig? Het is nog maar zes jaar geleden bijvoorbeeld. Dus dat je, was je een hangjongeren? Ja, zo kan je het wel een klein beetje noemen. Ja. Of, wat deed je daar dan? Daar in de slingen? Wat was het? Ja, gewoon een beetje hangen. Weet je. Ja. Gewoon een beetje puberen. En ja, ik ben pas twintig. En, uh... en toen zag je ook jongens. Jongens van jouw leeftijd zijn er ook twintig. Heb je ja. het idee wat die nou doen? Ja. Iedereen bewandelt gewoon zijn eigen pad. En ja, de jongens gaan naar school, sommigen gaan naar school en sommigen ja, die, uh, proberen nog een uh, stap te maken naar het profvoetbal. Of, uh, sommigen ga, uh, zijn nu amateurs en uh, ja, ik heb mij weg. Had het anders kunnen lopen? Is er een soort van keerpunt geweest? Weet je wel, van iemand die jou geholpen heeft, die zegt: hey, luister nou eens, ga nu op het bankje hangen. Jij moet trainen. Ja, zeker, zeker. Ik heb hele belangrijke mensen op het juiste moment. Uh, uh, ja? Zeg maar, uh, naar geluisterd. Ik heb goed naar hen geluisterd en uh, ja, die, uh, diegenen weten ook zelf uh, wie ik bedoel. Ik zou ook geen namen noemen, want uh, ja, die willen ook niet dat ik hun naam noem. Maar, uh, maar die hebben jou echt zo gezegd, Bruno, er zit veel meer in jou zoiets. Je gooit iets weg? Ja, zeker, zeker, zeker. En, uh, maar uiteindelijk moet ik het altijd nog zelf doen. En, uh, ja, ik ben hen gewoon hart, hartstikke dankbaar en uh, ik ben ook gewoon trots op mezelf. Dus. Die van Gaal, maar Koeman ook. Die raakt jou wel, hè? Ja, dat, ja. Je, dat blijft toch leuk dat jij zo. Uh, of je vergaal ook leuk hoor, denk ik. Ja, ja, sowieso. Het is. Uh, wat wil je dat ik over hem zeg? Wat zou je over hem kwijt willen? Wat ik over hem kwijt wil, wil uh, ja. kijken, ja. Het, is geen, het is, ja. het is een aparte man, uh, het is een mens en uh, een hele goede trainer. En, uh, ja, ik ben gewoon hartstikke blij en, uh, dat, dat hij mij de kans heeft gegeven uh, om, uh, om voor hem uh, ook uh, onder hem te mogen spelen en, uh, en voor Nederland uh, mag uitkomen. Het is toch uh, ja, is, is, is een doel van mij geweest. En, uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik, ben, ik ben er gekomen, maar uh, ik, ik heb het nog niet, uh, dat nog niet geslaagd. Dat zeggen ze, ze zeggen de tophaal is één en 2012 ja. was prachtig. Maar dan komt 2013, echt blijven. Ja. Is dat iets wat Koeman bijvoorbeeld ook wel eens tegen jou zegt of zo. Ja, ik heb er, ik heb er, ik heb er soms met, uh, met trainer Koeman ook over. En uh, ja, hij, hij is ook gewoon hartstikke tevreden over mij. En uh, ja, hij, hij weet natuurlijk ook, hij is bij de top geweest. En uh, hij praat dan met mij erover van. Uh, ja, er komen is wel. Is, mak, ja, is makkelijker dan er blijven, natuurlijk. En uh, ja, wat nog belangrijker is gewoon. Uh, ja, op het moment dat het iets minder gaat, dat je gewoon uh, niet te ver terugvalt. Uh, dat je je taken uitvoert? Ja, je taken blijven uitvoeren. Heb je trouwens met Koeman al gesproken over die linksback? Ik heb het gevoel dat je eigenlijk liever centraal wil spelen op den duur, hè? Ja, ik heb er, ik heb er, ik heb er met Koeman over gesproken, over mijn positie. Wat zegt hij? Uh, geduld? Ja, hij zegt uh, geduld. Hij, no hij noemde voorbeelden als, uh, als Frank de Boer. Uh, Ruud Krol? Uh, ja, ja, Ruud Krol, Ruud Krol ook. Ja. En, uh, ja, dat zijn toch wel uh, ja, eigenlijk legendes uh, in het Nederlands voetbal en, uh, en Europees ook. Dus uh, ja, als, uh, als je me daarmee een klein beetje vergelijkt qua, qua positie, dat, dat hun ook gedood uh, uh, hadden, ja, dan mag ik daar alleen maar trots uh, over zijn. Maar ja, ik ben Bruno en uh, ja, ik, uh, ik heb uitgesproken dat ik het liefst in het centrum wil spelen. En, uh, maar ja, dat, uh, nu, nu kan dat nog niet en uh, ja, wie weet in de toekomst, weet je. Ik vind wel dat ik gewoon uh, altijd mijn best heb gedaan. En uh, ja, dat zou ik altijd blijven doen, ongeacht uh, of het niet in mijn positie is. Nog één keer, 90 minuten. Als kerstmis. Ik heb je een kerstboom? Ik heb een kerstboom jaar. ja. ja. Gisteren, gisteren, <laughs> gisteren hebben we er een gekocht. Zou het nou kunnen in mei, single. Het zou kunnen, joh. Je weet het nooit, hè? Iedereen is fit. Uh, ja, waarom niet? Ja, het zou kunnen. Er is toch niet echt een ploeg geweest deze eerste seizoenshelft die beter was dan jullie? Echt veel beter? Nee, echt veel beter niet, nee. Nee. nee. Nou, dan zien we jou in mei op de Coltsingel. <laughs> Ik ga je de hand schudden. Laat Ik denk er wel van wel. Ik snap het. <laughs> Bruno Martens, die van Feyenoord dus. Uh, gaan we naar die wedstrijd van vanavond. AZ tegen FC Twente. AZ verloor op eigen veld met 3-0. Jeroen Elsoff sprak met de uitblinker. Nee, dat was de andere man die we net hebben gehad. Uh, dan gaan we naar een van de andere mensen van AZ. Ja, natuurlijk. Dan sprak hij met de uitblinker bij AZ. Ik vergis me. Adam Maaier. Ja, Dan staat er dus op het scorebord 0-3. Kan je dat zelf eigenlijk geloven? Nou ja, het staat erop. Dus ik moet het wel geloven, ja. Maar was niet nodig, denk ik. Nee, zeker niet. We hadden het aardig van het spel. We hebben ja, het meest voetballende de hele wedstrijd hebben het goed gedaan na die 1-0. En dan, uh, ja, dan gaat het wel even zitten. En dan moet, als je de 1-1 maakt, dan uh, zit je nog in de wedstrijd en dat lukt dan niet. En dan maken we een 2-0, en 3-0. Met hun kwaliteiten uh, ja, maken ze het gewoon goed af. Waar zit dat er nou in? Is het nou pure pech dat jullie de kans niet afmaken? Of is dat te kort door de bocht? Nou ja, ik denk dat het... Uh, ja, de kansen, ja, dat is de kansen. Ja, daar kan je niks aan doen. Soms gaat hij erin, soms gaat hij niet En je moet wel een beetje het geluk mee hebben. Alleen, uh, ik denk als je de 1-1 maakt, dan uh, is het een hele andere wedstrijd. En uh, die maak je dan niet. En dan maken we de 2-0 en 3-0 en dan is het klaar. Dat is een gekke vraag misschien. Maar was dit eigenlijk de beste wedstrijd die jullie dit seizoen gespeeld hebben? Ik denk wel dat uh, dit een van de beste wedstrijden zijn geweest uh, dit seizoen. En uh, ik heb nu weer lekker mijn draai gevonden. Ik weet precies wat ik moet doen. En uh, ja, zat, ik zat wel lekker in mijn vel vandaag, Ja, ja ik wil je niet naast je, naas je schoenen neerzetten. Maar je was eigenlijk gewoon fenomenaal vanavond. Ja, dank je wel. Ik, uh, ja, ik, ik vond uh, dat ik het aardig had gespeeld. Alleen uh, je hebt er nu niks aan als je 3-0 verliest. En dat uh, ja, frustreert wel van. Waarom laat je dit niet iedere week zien eigenlijk? Ja, ik weet niet. Dat gaat niet elke, elke week als je... Ja, ik weet het niet. Maar uh, ja, ik kijk naar vandaag. En vandaag heb ik het uh, heel goed gedaan, vind ik. En uh, ik denk dat we ons uh, meer moesten belonen met, uh, ja, met het resultaat. Waar zit dat bij jou nou in? Dat je, dat je zo'n avond neerzet. Dat je kan voetballen, dat weten we allemaal. Maar, maar dit... Dit was zo'n avond dat bijna alles lukte. Ja, ik uh, ja, kwam steeds uh, in de positie terecht waar ik uh, me goed bij voel. En dan uh, krijg ik de ballen en vanuit daar maak ik dan uh, ja, uh, mijn actie of een assist. En dat, uh, ja, daar voel ik me wel prettig bij. Trucjes zijn leuk, uh, mooie bewegingen zijn aardig. Maar vanavond was het ook vaak gewoon echt functioneel. Ja, ik denk dat uh, mijn acties vandaag bijna allemaal geslaagd waren. En, uh, ik zet dan met de rechtsbuitenkant Joe's voor het doel. En als je die dan maakt, dan, uh, ja, dan sta je 1-1. En dan uh, ja, blijf je nog lekker in de wedstrijd. En uh, dan maak je het niet. En dan maken we de 2-0 en 3-0. Ja. En dan is het klaar. De vraag lijkt me gerechtvaardigd. Uh, of dit je laatste wedstrijd voor AZ was. Ja, ik weet niet uh, of dit mijn laatste wedstrijd is. Uh, ik we zullen zien in de winst op wat er is. En uh, ja, we zullen wel zien. Ik uh, kan er weinig over zeggen. En uh, de rest moet je bij mijn saaknemers zijn. Want die uh, weten meestal. Ja, maar je weet ook genoeg, toch? Ik bedoel, en Trouwens, als ik zelfs scout op de tribune zat vanavond, had ik het wel geweten. Ja, dan uh, ja, is dat een uh, ja, uur apart uh, als hij daar was. En, uh, ik, vond, uh, ja, ik weet niet wat ik nu moet doen. Ik uh, blijf gewoon mijn best doen. en uh, Ik wacht wel af uh, wat, wat er komt in de winterstop. Ja, maar je weet altijd uh, een beetje meer dan dat je toont. En Dan gaan we van die vragen stellen als... Hoe groot schat jij uh, de kans in dat je na de winterstop nog bij AZ speelt? Ik schat niet, dus ja, ik kan er weinig mee zeggen. Uh, ik denk dat je dan uh, moet schatten met mijn zaken nemen. Die weet het meeste. Ja, je leert snel hè? Ja ik weet het, ik leer heel snel ja. Dat zei Adam Maher, speler van AZ. Nog wel, dan gaan we naar het overzicht van de eerste divisie. MVV Maastricht won thuis met moeite van FC Eindhoven. Eindhoven dankt de eerste treffer aan MVV'ers Smeets... die de bal in eigen doel werkte. De tweede kwam uit een strafschop benut door Kotsch. Dan sportclub Veendam tegen Sparta. Dat werd 2-1. Calabro maakte gelijk voor Sparta uit een strafschop. Maar vlak voor tijd ging het toch nog mis voor de Rotterdammers. Holder scoorde voor Veendam en Van Huizen van Sparta kreeg een blessure tijd nog rood. FC Dordrecht tegen FC Emmen, 0-0. Spektakel in de slotfase, kunst van Emmen kreeg vlak voor tijd rood. Dordrecht verdiende daarbij een strafschop, maar Veldwijk miste die. En na de wedstrijd kwam het nieuws dat interimtrainer Harry van der Ham... vertrekt bij Dordrecht. Het was zijn laatste wedstrijd op de bank. En Van der Ham was weer de vervanger van Theo Bos, die ernstig ziek is. Het is onbekend waarom Van der Ham nu vertrekt. Dan de andere wedstrijden, Sportclub Kamuur tegen FC Volendam, 2-2. Helmond Sport Telstar eindigde in 1. Excelsior verloor op eigen veld van de Graafschap met 1-3. Twee treffers trouwens van Anko Jansen. En AGO-VV tegen Fortuna Sittard werd 0-2 bij de treffers van Nekoji. Dan de stand. MVV bovenaan. 38 punten uit 17 wedstrijden. 4 punten daarachter uit 18 wedstrijden. 1 meer gespeeld, dus Sparta. En dan Helmond Sport met 33, uh, wedstrijden, uh, 33 punten uit 18 wedstrijden op de derde plek. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen met het oog. Op morgen, gepresenteerd door Thijs van der Brink. Ik wens u nog een prettige avond. De Heilige Radionacht. Komende nacht Annemiek Schrijver met gasten als theoloog Jan Greven, oudbankier Kilian Wawoe, verpleeghuisarts Bert Keizer en antropoloog Teun Voeten. Centrale vraag: Wat is hen dierbaar en heilig? Komende nacht van 2 tot 7. De Heilige Radionacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu in het Bonnefantenmuseum. Good Vibrations van Mary Helman. Baca Award-winnaar 2012. Haar kleurrijke werk spat letterlijk van het doek. Prikkel je zintuigen.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 Maak een geheel vrijblijvende afspraak via hofhorneman.nl. Uw vermogen is het waard. Visite, visite, een huis vol visite. Om Jok had spontaan een meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke. Zo werd het laat.